Boekraad met het Journal. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een staakt-het-vuren denkbaar is. Dat zei hij na een overleg met de Oekraïense president Zelensky en andere Europese leiders in Berlijn. De leiders hebben toegezegd samen te werken aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zo moet er een multinationale strijdmacht komen, onder meer om het Oekraïnse luchtruim te bewaken. Ook zal Europa Zelensky steunen als hij een referendum wil uitschrijven over het opgeven van Oekraïns grondgebied. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om het verslavende middel fentanyl te bestempelen als massavernietigingswapen. De zware pijnstiller, die ook als drug wordt gebruikt, wordt volgens hem met Venezolaanse drugsboten naar de VS gesmokkeld. Hij zegt dat kartels uit Latijns-Amerika de Verenigde Staten proberen te drogeren. Volgens officiële cijfers zijn sinds 2021 een kwart miljoen mensen in de VS overleden aan een overdosis fentanyl. Het is niet duidelijk welke gevolgen het decreet gaat hebben voor mensen die de pijnstiller door een arts krijgen voorgeschreven. Het gaat financieel beter met organisaties in de jeugdzorg. In 2022 draaide 1 op de 5 organisaties verlies, vorig jaar was dat nog maar 1 op de 9. Dat heeft toezichthouder de jeugdautoriteit berekend. Bij kleine organisaties is de winst over het algemeen hoger dan bij grote. Kleine organisaties verlenen vaak zorg aan huis, waardoor de vaste lasten lager zijn. Het financieel betere beeld binnen de jeugdzorg komt deels door hogere tarieven die organisaties krijgen voor de geleverde zorg. Wel blijven veel organisaties kwetsbaar voor tegenvallers. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 4 à 7 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wolkenvelden voor waaruit lokaal een buitje kan vallen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 I try your Altijd goed, dus ga ik nu niet fout. you think that I want you back in my To hold, I know the feeling, I know it so well. Your life is lonely, your life is a hell. But there's one thing that you shouldn't do: don't let this feeling take over you. For tomorrow is another day, baby. I'm willing to show you.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 Yeah. Okay. Won't you know what it's all about, hey? An undesirable ZFM app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. En ineens zag ik je lopen en ik dacht oeh, oeh. Ik was meteen boven, en jij onder de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht hoe hoe was het bijna ineens zo goed hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik.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 Eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe? Doe. Wil je samen verder? En ik dacht: Goe, goe. was er zo goed Bij elkaar en ik weet niet wat ik.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 We